Uur. Dit is Lies Thomasen met het NOS-journaal. Dat de politie Hagenaars heeft opgepakt. Die worden verdacht van het ronselen van jihadstrijders. Gisteren weer duidelijk dat de politie de verdachte al langer in het vizier had. maar gewacht heeft met ingrijpen om een goede verdenking op te bouwen. Waarschijnlijk komt het kabinet vanmiddag met een actieplan met nieuwe maatregelen tegen jihadstrijders. Het geweld in het oosten van Oekraïne heeft sinds half april aan bijna 2600 mensen het leven gekost. Dat meldt de Mensenrechtenorganisatie van de Verenigde Naties. De organisatie noemt de cijfers alarmerend en vreest dat het dodental nog verder oploopt. In het getal zijn de slachtoffers van de vlucht MH17 niet meegerekend. Suriname krijgt volgend jaar een sociaal stelsel. Het parlement heeft vannacht gestemd voor de invoering van een minimumloon, een verplichte zorgverzekering en een pensioenstelsel. Het minimumloon is voor volgend jaar vastgesteld op 1 euro per uur en wordt stapsgewijs verhoogd naar 1,42 euro. De zorgverzekering gaat zo'n 38 euro per maand kosten en dekt alle mogelijke ziektekosten. De stemming volgde op een marathonzitting van de Nationale Assemblée. Staatssecretaris Teven gaat maandag met burgemeester Van der Laan van Amsterdam praten over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Van der Laan wil die groep voorzieningen bieden, als een slaapplaats en een ontbijt. Teven heeft wel begrip voor de problemen van Amsterdam, maar het Rijk wil geen gemeentelijke noodopvang, zo zei de staatssecretaris. Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten Nederland verlaten. Het is het failliet van het asielsysteem als we mensen die geen vergunning krijgen toch allemaal laten blijven. Aldus Teven. Het weer vooral in het zuiden en oosten kans op een bui. In het westen de meeste zon en het wordt een graad of 21. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. En ongeveer 19 graden. Dit was het. N Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. In de Randstad staan files op de A2 Den Bosch-Utrecht... tussen de afrit Kerkdriel en Knopendijl 10 kilometer. Aan de andere kant, Utrecht richting Den Bosch... tussen Beest en Knopendijl 5 kilometer. En die files worden veroorzaakt door ongelukken...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 in Zandvoort. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM lunch. Het lunchprogramma van ZierfM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Het is een 5 over 12. En 3 uh, seconden, 4 seconden, 5 seconden. Eh. <tosses> Ja, nou, het is dus even over twaalf en dat betekent het is vrijdag 29 augustus. En dit is alweer de laatste deze week van ZFM Lunch. Nou, niet van het jaar natuurlijk, maandag gaan we gewoon door hoor. Maar goed, het is uh, een beetje wisselvallig weer buiten. Zon schijnt, ik zie ook wolken. Maar ja, we zien wel wat het allemaal brengt. Dat hoort weer, horen we straks... In het regio nieuws. Verder hebben we natuurlijk de weekendagenda vandaag. En we hebben gewoon veel lekkere muziek. Ja, ja. Tot twee uur aan toe. Is oh, dus vandaag de verjaardag van Michael Jackson, dames en heren. Hij uh, zou vandaag 56 geworden zijn. Gaan we even aandacht aan besteden strakjes. Met een alwets uh, Veronica ideetje. Namelijk de zogenaamde 3 in 1. Ja. Ja, weet u het nog? 3 in 1. Als drie platen achter elkaar van dezelfde artiest doen we zo uh, te, om te uh, gedenken dat het vandaag de verjaardag is van Michael Jackson. En dat doen we zo dus om uh, half een kwartiertje ongeveer. Dat voor speciale uh, Michael Jackson-fans. En die zijn er nog steeds een heleboel. Dus speciaal voor alle Michael Jackson-fans. straks drie nummers achter elkaar van deze... Uh. Dus zoals hij hetzelfde zei, king of pop. Ha, la, la, la, la, la. Nou, bijna weekend natuurlijk. Voor sommigen betekent dat een paar dagen lekker vrij. Voor mij in dit geval betekent het helemaal niks. Gewoon een vreselijk druk weekend. Vanavond spelen, morgenavond spelen. En zondag natuurlijk onze Veronica-dag. Ja! Ja! Zondag van 12 tot 5. Als je het leuk vindt, kunt u er gewoon lekker bij wezen. Hè? Dat vinden wij nog gezellig ook. Zondag van 12 tot 5 de Veronica-dag. En uh, dan staan we stil bij het verdwijnen van de zeezenders 40 jaar geleden. Het uh, historische documentaire hebben we, radiodocumentaire... En uh, verder... Uh, we hebben een oude top 40. We hebben alle alarmschijven op een rijtje staan. Nou ja, dan weet je ongeveer wat we allemaal gaan, uh, gaan doen. Er komen diverse presentatoren langs. Mijn collega Bart van der Meer komt tussen drie en vijf. En die heeft al die alarmschijven, dus dat wordt heel leuk. Heel leuk. En uh, we combineren dat natuurlijk met... Uh, we combineren dat natuurlijk met... Uh, uh, met de actualiteit van vandaag de dag. Oh ja, en we gaan vandaag ook natuurlijk nog even bellen met Willem van Denzen. Want ja, het is per slot Classic uh, Grand Prix weekend. Ja, en dan moet je Willem bellen. Maar dan doen we kwart voor één. Uh, kwart voor één gaan we bellen met onze Willem. Op het circuit in uh, Zandvoort. Dat heeft natuurlijk net leuk, uh, Roel gaat net de deur uit. U heeft net uh, lekker kunnen kijken natuurlijk, naar CFM TV. Leuk is dat hoor. Hè? Ja, elke vrijdagmorgen hè, van 10 tot 12... dan uh, kunt u op het uh, kanaal 40 van Single... kunt u kijken naar CFM TV. En dat is hartstikke leuk. Dat zijn echt Zandvoortse filmpjes. Vandaag ging het uh, heel veel over de Koninklijke Nederlandse uh, maatschappij... tot redding van Drenkelingen, de KNRM. En dat is leuk, ja. Nou ja, drenkelingen niet, maar het redden ervan dan weer wel. Goed, uh, eens even kijken. De eerste plaat vandaag is. Cross My Mind van Twin Folks. It was uh, Twin Forks, and it is uh, Mary Wells, my guy. Gelukkig de originele versie er is later nog eens een remake gekomen... maar die klinkt echt een stuk minder. Ah, Michael Jackson. Het is zijn verjaardag vandaag. Drie Drie nou, Jackson. 3 in 1. Let op, Jackson-fans. creatures crawl in search of bliss. van Michael Jackson. Hij zou vandaag 56 geworden zijn. Drie in eentje, zoals Lex Harding dat vroeger deed bij Veronica. Ja. Eh, aanstaande zondag, hè. Niet vergeten. O, ik moet de promo nog even pakken. Ja, dat is waar ook. Eh, komt goed. Eh, eens even denken, wat wou ik ook nog zeggen. Oh ja, met eh, een giga-gitaar-solo van Eddie van Helen. Ja, helemaal goed. Ook. Oké, okay, nou, uh, eens even kijken wat we nu krijgen. Ja, het nieuws. Ja. Voor Zandvoort en de regio. En we wachten tot ze rustig zit. Uh, koptelefoontje op. Ja, nou, ik ben er klaar voor. Ben je er klaar voor? Ja hoor. Hier is het regio nieuws. met Angela de Koning. Goh, wat een aankondiging. Circuitpark Zandvoort is komend weekend het internationale middelpunt van historische autosport. De mooiste, snelste en meest tot de verbeelding sprekende raceklassen geven acte pressants tijdens de derde editie van dit evenement. Het driedaagse evenement vindt niet alleen plaats op het Circuitpark Zandvoort, ook in het centrum worden weer vele activiteiten georganiseerd. Zo zullen op vrijdagmiddag diverse spectaculaire racebolides tentoongesteld worden op het gasthuisplein. Elke bolide heeft een eigen verhaal en natuurlijk kunnen er volop foto's geschoten worden. Ook voor de jongere racefans uh, is er een uitdagend uh, springkussen. Dus daar is ook aan gedacht. Vanaf uh, 5 uur opent het Zandwoordsmuseum haar deuren voor de speciale museumavond. Dit jaar is het exact 75 jaar geleden dat de eerste Zandvoortse autosportwedstrijd ooit plaatsvond. Ter ere van dit jubileum is een speciale expositie te bezoeken. Na het museumbezoek kan men genieten van een heerlijke maaltijd bij een van de vele restaurants die Zandvoort rijk is. Verder is er vanaf 7 uur live muziek met diverse artiesten op het Gasthuisplein... en kan men meebieden tijdens de veiling van de Zandvoortse kinderkunstlijn die dit jaar in het teken stond van het circuit van Zandvoort. Informatie over de veiling is te vinden op www.kinderkunstlijn.nl Op donderdag 28 augustus is het door wethouder Cohen en de Katwijkse bouwmaatschappij... de koop- en verkoopovereenkomst getekend van de voormalig bibliotheeklocatie... aan de Prinsessenweg, weg, dus de huidige busbaan. Daar waar vroeger de blauwe tram Zandvoort binnenreed, zal naar verwachting op niet te lange termijn worden begonnen... met de bouw van 22 woningen. Voor deze locatie is een woningplan gemaakt met de naam Prinsessenpark. Het plan bestaat uit 22 woningen... die zijn gesitueerd in een groene parkachtige setting rondom een mooi hof. Er is bewust gekozen voor woningen die passen in de traditie... van hoe 100 jaar geleden in Zandvoort werd gebouwd... En dat betekent grote, stijlvolle woningen met veranda's en een zandvoortse uitstraling. Met het tekenen van de overeenkomst is een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van het plan. Veel Nederlanders denken dat ze kleinere zaken een plezier doen met cash. Maar dat is inmiddels een achterhaald idee. De meeste ondernemers hebben inmiddels een voorkeur voor pinbetalingen, ook bij kleine bedragen. Dat geldt voor winkeliers, maar zeker ook voor horecaondernemers. Omdat pinnen veiliger is, maar ook vanwege het gemak. Van half augustus tot half september doet het pinnen -ja graag promotieteam... verschillende horecagebieden aan om de campagne lokaal onder de aandacht te brengen. Op vrijdag 29 augustus komt het team naar Zandvoort. De promotiemedewerkers gaan horecaondernemers helpen om oude stickers en reclamebordjes te verwijderen en nieuw materiaal te plaatsen. Om de campagne ook onder de aandacht te brengen van het publiek worden allerlei activiteiten georganiseerd. Zo worden er allerlei gadgets uitgedeeld. Verder maken klanten die pinnen op de dag van de tour kans op een aantrekkelijke prijzen. En daaronder een nationale horeca-cadeaukaart. en of kaartjes voor een UEFA voetbalwedstrijd dit, na, dit najaar. Als kleine knul was het misschien wel een van je favoriete spelletjes: agentje spelen. Sommige mensen kunnen dat in de jaren die daarop volgen blijkbaar niet helemaal loslaten. En dan gaat het niet om boeven, om boeven te vangen of stoere achtervolgingen met veel explosies. In Haarlem zijn nep-politieagenten actief die bekeuringen uitdelen. De nepagenten bevestigen zoals het hoort de bon achter de ruitenwisser... en hopen dat de automobilist de bon overmaakt naar een uh, daarop vermeld rekeningnummer. Vooralsnog zijn ze vooral actief rond de Nederlandlaan... Het is niet bekend waarvoor de bom precies wordt uitgedeeld. Maar er wordt wel gevraagd 365 euro over te maken. Zo, een pittig bedrag. En uh, tot, tot zover het uh, nieuws. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, en dat is het. Weekend weerbericht. De zon schijnt op deze vrijdag geregeld en afgezien van een enkele bui blijft het droog. De wind waait uit het zuidwesten en is vrij krachtig aan zee en de temperatuur stijgt naar maximaal 21 graden. Vanavond en komende nacht overheerst de bewolking en kunnen er enkele buien vallen op de nadering van een koufront... verbonden aan een depressie ten noorden van Schotland. De wind uit het zuidwesten is matig tot vrij krachtig en de temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. Morgen passeert een koufront en vallen er regelmatig enkele buien. Maar tussendoor is zeker ook ruimte voor de zon. De wind uit het westen tot zuidwesten is matig tot krachtig aan zee... en de temperatuur stijgt naar een graad of 19. In de avond en nacht naar zondag is het wisselend bewolkt... en lokaal komt het nog tot een bui. De wind uit het westen is afgenomen naar matig... en de temperatuur daalt opnieuw naar een graad of 13. Zondag gaan we profiteren van een hoge drukgebied. De zon schijnt geregeld en het blijft overal in de regio droog. Door de noordwestenwind blijft de temperatuur dan nog steken bij een graad of 18. Na het weekend lijkt het heerlijk warm na zomerweer te worden, maar daarover berichten wij u aan komende maandag. Tot zover!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 You got me in a headlock, headlock. Finish, wat dat? Op de straat en aan het strand, in het bos en op de heide, op verandert lijkes. En de groep heet de jong en sick hardijk finish. En dit is Grizzly Bear, van Engels en Julia Stone. This way, she's got this way. Het waren Angus en. Uh, uh, ja, en Julia. Dan ben ik het even kwijt. Maar goed, maakt niet uit. We gaan de dag z'n doen. Dat is Doten en uh, Seven Layers. En dit heet Swim to You. Well Coming back again Long gone memories fade Old pictures remain Speak slowly to me, my dear And I'll swim to you Van zijn uh, CD Seven Layers en Swim to you. Of altijd weer CFM. Dit is de nieuwe single van Scripts of The Scripts moet ik zeggen. Superhero.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 van de band The Script een Nederlandse band ook weer bekend geworden via uh, serious talent geloof goed hè. van drie of hem maar u luistert nog steeds naar ZFM Zandvoort, uh, dames en heren. Zandvoorts meest actieve radiostation. En uh, kan ook niet anders, dus is er maar één. Maar uh, oké, okay, in ieder geval Zandvoorts meest actieve radiostation. En uh, waar u zo allemaal hoort, hè? nieuw en oud en mooi en wettig. Dit is Masada. Een beetje tropisch gevoel. Sayang E. Sada. Sayang-e. lief liedje hoor. Kinderkoordje erbij en zo. Dat werkt natuurlijk altijd. Ja. Hey, eh. Uh, het is alweer uh, om het eerste uur. Het gaat snel, hè? Ja. En eh. Uh, we gaan even naar het NOS nieuws van 1 uur. En daarna komen wij terug met de conference. Uh, de weekendagenda. En als het goed is hebben we ook nog contact met het circuit. Met, uh, met Willem. Maar dat allemaal straks na 1. Dus ik zou zeggen tot zo.